Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Tussen Alfa aan de Rijn en Bodegraven... ...rijden tot zeker einde van de middag geen treinen. De boel is stilgelegd omdat vanochtend bij Alfa aan de Rijn... ...een schip tegen een spoorbrug knalde. Niemand is gewond geraakt, maar het schip zit wel nog altijd vast onder de brug. Er wordt nu gewerkt om dat schip weg te krijgen. Daarna bekijkt ProRail de schade. Mensen die de premie van hun zorgverzekering niet konden betalen... hebben mogelijk jarenlang onterecht in kassokosten moeten aftikken. Die mogen alleen in rekening worden gebracht als dat van tevoren duidelijk staat aangegeven. En dat was in dit geval niet zo. Dat zegt mijn collega Bart van de economieredactie. Want er staat niet in hoe hoog die incasso -kosten zijn. Er staat ook niet in dat je eerst een gratis aanmaning krijgt als je niet betaald hebt. Nou, Dat is dus allemaal juridisch niet in de haak, hebben verschillende rechters nu vastgesteld. En daarom is dat incassobeding in die voorwaarden niet geldig. En moeten dus de incasso -kosten die in rekening zijn gebracht moeten worden doorgestreept. In totaal hebben honderdduizenden mensen ooit van die incasso -kosten betaald. Mogelijk moet een deel dat geld terugkrijgen. Om hoeveel mensen het gaat is niet duidelijk. Een vrouw in Australië is haar arm verloren na een aanval van haar eigen hond. Dat dier, waarschijnlijk een pitbull, besprong haar bij de voordeur van haar huis... en beet de onderkant van haar arm eraf. Agenten hebben de hond uiteindelijk moeten doodschieten omdat hij zo agressief was. En het is vandaag, coming out day. Wereldwijd wordt er aandacht besteed aan het uit de kast komen. Dat is superbelangrijk, vindt deze student. Maar doe zoiets alleen als je er echt zelf aan toe bent. Ik vind het wel belangrijk, maar ik denk ook wel dat we moeten onthouden... ...je hoeft niet uit de kast te komen vandaag als jij dat niet wil of als jij daar niet klaar voor bent. Het is niet, nu moet je uit de kast komen vandaag en de rest van het jaar mag ik niet meer. Zo'n 2,7 miljoen mensen in ons land zijn LHBTIQ-plussers. Dat komt neer op 18% van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder. Het is voor het eerst dat het CBS met een officiële schatting komt.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 I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in the halls and the pipes in the walls make new noises, for come me. Long-distance callers make long-distance calls. And the silence makes me lonely. I'm lost in a supermarket. I can no longer shop, I believe. I'm getting here for the special offer. A guaranteed personality.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 In de supermarkt van de Clash. En dat nummer draaien we niet voor niets. Want we schakelen nu door naar onze collega Hannie. Die gaat beginnen met haar column. En die gaat over rare verschijnselen in de supermarkt. Veel, veel luisterplezier. Stom, stom, stom. Zonder lijstje van huis gegaan. Terwijl ik voor de hele week boodschappen moet doen. Oh, dat is wel even een dingetje dus. Het is niet anders. Dus als ik wat vergeten ben, dan moet ik nog maar even terug. Nu mag gewoon alle gangpaden door, alle schappen afspieden... en dan moet het lukken. Ik heb een drukke week voor de boeg... en niet veel tijd voor moeilijk kookwerk... dus het moet deze keer maar even makkelijk. Bij de koelvitrines cool voor vlees en vis... kies ik voor een leuke aanbieding... van gepaneerde voorgebakken sliptongen. Zogenaamde vlugklaarvis. En wat hamburgers en schnitzels, het zogenaamde vlees. Aan de overkant van de vitrine staat een man voor overgebogen en kiest ook voor vluchtklaarvlees. Hij knipoogt naar me. Oeh, grappig. Een blik van verstandhouding. Hij zal ook wel een drukke week voor de boeg hebben. Ik vervolg mijn tocht zo een bak volle kwark. Een spuit Een zak kadetjes. Ook maar wat sneetjes bruin. Uh, koffiecupjes, zipzakjes... oh ja, een rol ductape en een setje knijpers. Zo op naar het volgende schap. Er lopen inmiddels wat mannen... met maar wat halfgevulde matjes achter mij aan. <lacht> Eigenaardig. Dat zal wel aan mij liggen. Nou, misschien <lacht> vergis ik me. Verse <lacht> eieren XL. Een lekkere rookworst, mergpijpjes, Lange vingers. Een flacon glasseks voor de kids een pak trek een zakje zure ballen en een zakje lollies. Ik ga intussen kriskras kras door de winkel... a, omdat ik geen lijstje heb... en b, om die mannen af te schudden... die in steeds grotere getalen op mijn vingers <lacht> kijken... en bij alles wat ik pak of zelfs maar even aanraak. Het is zo langzamerhand best irritant... Als detectives houden ze in de gaten wat ik in mijn karretje gooi. Ik ben, ik ben toch niet gek? Ik ben toch niet paranoia? Ze achtervolgen mij. Ik, ik, ik, ik trek even een sprintje. Ik maak een schijnbeweging... En, en leg snel een zak kruimige aardappels in mijn kar. En gek genoeg nemen de achtervolgers nu een andere route. Huh? Zo, nog even wat groente en fruit. Uh, even kijken, een paar preien, een komkommer, aubergine, courgette, persiken. Ik check of de kiwis een beetje rijp zijn. Oh jee, daar zijn ze weer, die mannen. Aan alle kanten. Als een zwerm bijen om de koningin. Ik, ik moet verder, ik negeer ze. Hè, voor zover het dan gaat. Zak navels, sinaasappels, wat passiesvruchten, een meloen, een verse ananas. Een, ver een verse ananas. Een verse ananas. Oh my god, een verse ananas. Dat is het. Oh, nu snap ik het. De ananas is een hot item op TikTok. Het was laatst op tv, dat stond ook in de krant. Ja, het begon in Spanje in een supermarkt. Mensen die op zoek zijn naar een partner... leggen een ananas omgekeerd in hun winkelwagen... waarmee ze laten weten, ik ben beschikbaar. Ik sta open voor een relatie. Flirten met mij mag. Kennelijk is het hier nu ook doorgedrongen. Alleen, ik noem dit geen flirten... Deze mannen lijken wel een roedelhongerige wolven. Ze kijken gulsen. Die, die, die willen meer en wel nu. Oh, de, heer, oh, de heer, wat, wat voor codes zou ik in mijn karretje hebben gestopt? Ik, ik kan niet meer logisch nadenken. Maar ik, ik leg gouden ananas maar weer terug... en neem daarvoor in de plaats een schaaltje zure rode bessen. Om, om, om welk product heb ik die mannen nou zo ongewild op het verkeerde been gezet? Kan, kan ik ze nog terugleggen? Ja, dat is natuurlijk ook raar. Ik heb ze gewoon nodig. Nou, voor de zekerheid ruil ik de kadetjes om voor een pak crackers. En, en, en de glassex voor een beschuurmiddel En de komkommer voor een pot gesneden augurken. Oh, oh. En, en dat kindersnoep, die trek erop en die lollies... die heb ik eigenlijk ook niet echt nodig. In de knijpers en die ductape moffel ik goud... en een aantal zakken chips in de aanbiedingbak voor zoutjes. Maar de rookworst, de lange vingers en de glassex verstop ik achter mijn zak sapels. Nou, nu gaan we naar de kassa. Maar zelfs de cachère kijkt me veelbetekend aan... terwijl ze mijn persieken afweegt. De, de mensen achter me in de rij roepen in koor... Nou, een heel fijn weekend! Oh jee, oh jee, inpakken en zo snel mogelijk wegwezen. Oh, op, op, op weg naar huis ga nog even tanken. Terwijl ik de slang in mijn tank stop, draait... de man naast me zijn raampje open... en roept met zijn meest donkerbruine stem... Voorzichtig eruit halen, hoor. Hij kan nog wel eens nadruppelen... Oh, ik ik, ik breek de tankbeurt af, betaal en maak dat ik wegkom. Als ik deze ervaringen wat later deel met mijn vriendinnen... zeggen ze, meid, wees blij dat je nog zo goed in de markt ligt. Blij? Blij of zo blij? Ah, ik laat mijn boodschappen dus nu maar bezorgen. En als ik de bestelwagen zie parkeren... en die jongen met een verwachtingsvolle blik mijn kratje uit zie laden... roep ik door de intercom... Zet maar beneden neer, hoor. Ik haal het zo zelf wel op. God, wat, wat een toestand, zeg. Gek word ik van die zogenaamde codes bij het boodschappen doen. Het zijn met recht dubbele boodschappen. De wereld op zijn kop. Wat zeg ik? De ananas op zijn. kop. Oh, nee, nee, nee, nee. nee, Niet meer aan denken. Nee, nee, nee. Pff, oh, oh, oh. Wat een ananas wel niet allemaal teweeg kan brengen. Was avond in Wiraco, en de stad was tot rust gekomen. En de stemmen klonken niet luider dan fluisteren in de bomen. In het duister geurde en bloeide een lichte melancholie, en de lucht was vol van herinnering. Elke zee dat heeft zo haar eigen onzingbare melodie. Overdag wanneer ze aan het werk is een bruisende symfonie. Maar des nachts in vage muziek met het ruischen der zee als pas. In een onvergetelijk lied van geluk. En van nostalgie Het was avond in Viracus En we zaten op een Terras Ach je zei niet veel En je staarde hoofdzakelijk Naar je glas Ik begreep De wending Die onze verstandhouding Had genomen En ik voelde ook het Verlangen Dat ik in je ogen las Mocht u zich nog afvragen Wat dat precies voor verlangen was Dan kan ik u één ding vertellen Het was niet naar ananas Ananas Ananas Ananas. Ananas, Nu kom voor deze bijzondere gelegenheid nog vier stuks extra. Ananas. Nou, dat was hem weer, hè? Weer twee weken wachten. Wat een geweldige. Uh, ja, hoe moeten we dit nou eigenlijk noemen een column of een conferentie of, of ja. hoe, hoe wil je een item een eigenlijk is de conferentie ik vind ja, het ook een conferentie de... mag ik het conferentie noemen ja ik ja mag. ja want dat vind ik eigenlijk ja, een column wel Lees je misschien Hannies niet... conferentie gaat over <laughs> de supermarkt. <laughs> uh, we ja ik vond het deze keer vond ik het lastig om het onderwerp niet uh, te noemen niet te verhalen. omdat je dan de verrassing weggeeft. Weet je? en uh, ja. pas als ik de spulletjes terug Gelegd, dan valt het muntje ja, van... bij uh, mij in ieder geval. Uh, wat heb ik nou eigenlijk <laughs> allemaal gepakt? <laughs> ja, ja het, maar het is toch ook zo, als je, als je niet vermoedend of niet wetend zo'n supermarkt ingaat, ja. dat is toch doodeng dat je niet weet wat voor boodschap je uitzendt, omdat nee. het per ongeluk op TikTok terecht is gekomen. Ja, maar ik dacht dat dat al je, bij, die, ja. bij die koeling dat het vlug klaarvlees. Ja. <laughs> Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Ja, ik had er uh, net bij, laat ik dat zeggen. Ja, <laughs> ik, ik vind het zo bijzonder dat jij dat op zo'n manier allemaal kan schrijven. Ik wou dat ik daar de woorden voor kon vinden, echt waar. Nou, uh, dankjewel. One, two, one, two, three, four. If I had words, ja. Yeah. En we weten allemaal, hè, mensen met ervaring, hoe belangrijk woorden kunnen zijn. Dat je met de juiste woorden alles kunt oplossen, en dat je met de foute woorden alles kunt breken. Nou. Dat, uh, nou. hè? Dus uh, mensen, pas op met de woorden die je uitdenkt na. Nou. En. Uh, wat krijgen we nu? Uh, ik wilde wat doen. Ja, hartstikke goed. Er kwam ineens een, een ding oppuppen... wat ik niet wilde hebben. We gaan zo even naar Beb, want zij heeft weer nieuws voor ons. Ja, ja. ja Momentje en Regio Nieuws. <laughs> sorry, sorry, sorry. Het woord is aan Beb. Ja, het geschreven woord, want wat lees ik? Uh, spoorwegbeheerder ProRail stelt de bouw van een hertenwerend hek... langs het spoor tussen Overveen en Zandvoort opnieuw uit. De reden is opmerkelijk. Het hek zou in een beschermd Naturo 2000-gebied komen te staan. Na jarenlang aandringen van de gemeente is nu de conclusie van de spoorwegbeheerder... dat dat dus niet zomaar kan. Dat is een flinke tegenvaller voor de gemeente Zandvoort... Want uh, wethouder Lars Caray heeft bij de regio van de spoorbeheerders al diverse malen aangedrongen het hek te gaan plaatsen. Het hek zou er in 2023 komen, het zou er in 2024 komen, maar het lijkt niet te gaan lukken. Er zijn dus botsingen tussen herten en treinen tot gevolg... en uh, natuurlijk een ongelooflijk dramatisch gebeuren. ProRae laat weten dat het hekker na het voorjaar van 2025 mogelijk komt. Maar dat blijft nu eigenlijk ongewis... vanwege dat er heel veel verschillende dieren in dat gebied leven... en die hebben allemaal een eigen bescherming nodig. Nou, dat is nogal wat... ProRail heeft dus een hele epistel uitgeschreven... waarom de bouw van het hek weer is uitgesteld. Daar heeft initiatiefnemer van het hek... onze Zandvoortse hertenfluisteraar Willem van der Sloot... een zeer kort commentaar op. Ongelooflijk gekletst is het allemaal weer, reageert hij. ProRail wil het gewoon niet. Nou ja, we weten dat Willem altijd vecht voor de herten. Hij wilde ook een, hert, een hek uh, langs de hele zeeweg. Want ook daar zijn nog steeds ongelukken... met overstekende herten. Maar uh, nu heeft ProRail dus weer even besloten... dat het uitgesteld gaat worden. En Willem doet zoveel goeds. Willem heeft weer heel veel bramen ge uh, gezocht... en verkocht. En daarmee een prachtige schenking gedaan... op Dierendag... aan het Kennen met Dieren 2800 euro gaf hij weer aan het Kennenbedierendhuis. Wat ook alleen maar goed doet aan alle dieren in onze omgeving. Dus ja, uh, Willem houd, uh, houd moed. Uh, we hebben er weer aandacht aan gegeven. ProRail, ga even goed nadenken. Want uh, ja... Die herten kunnen toch al heel slecht een kant uit. Die mogen namelijk ook helemaal die natuurbrug niet over. Dat is ook weer een dingetje. En daar krijgen ze problemen met animal rights. Want die dreigen met een rechtszaak dat die natuurbrug open moet... zodat alle dieren er overheen kunnen. Van onze waterleidingduinen naar onze Kennemerduinen. Die brug is al elf jaar dicht. Na de feestelijke opening van die brug ging dat hek dicht. Want de damherten die, die, ja, die planten zich al zo dramatisch snel voor. En als ze nou ook nog kennis maakten met de herten aan de overkant werd het helemaal een explosie. Dus uh, dat hek ging dicht. En volgens Animal Rights kunnen daar nu eigenlijk alleen nog muizen onderdoor. En een enkel klein dier. Maar is het absoluut tegen de wetten van die natuurbruggen. Dus ja er is wat te doen in ons duingebied. Hekken langs ProRail mogelijk... en die, duin, uh, die brug open voor uh, vrij verkeer van de dieren. De meneer van Animal Rights had nog wel een akelige voorstelling wat hij zei. De wolf gaat absoluut onze kant uitkomen. Dat is een beschermde diersoort. Die mag zijn vrijheid onbeperkt leven. We zijn er dan ook van overtuigd dat hij naar zuid kennemerland gaat komen. En dan is het onvermijdelijk dat hij op een dag bij dat hek staat... Dus uh, ja, mensen, laten we ons er allemaal maar een beetje mee bemoeien. Ja, zo is dat misschien wel. Ja, uh, wat is wijsheid? Wie wat zal is het wijsheid? Zeggen. Hè? Het, uh, fijn dat je dat allemaal voor ons hebt uitgezocht en hebt meegedeeld. Want het uh, is goed om dat te blijven volgen. We moeten de dingen blijven volgen. Zo grappig. is dat. We wonen we gaan... in een natuurgebied, hè? dat ja. is het punt. Dat ja, is het punt. zo is het. Daar ja. moeten mensen zich maar niet al te veel mee bemoeien. Dit. Nee, en dat hebben ze gedaan door die herten daar neer te zetten. En dan wordt ja. het ineens een probleem. Ja. Nou goed, waarschijnlijk uh, lost dat probleem zich op als die wolven hier komen. Want die lusten ja. wel wat. Ja hoor. Uh, we gaan uh, luisteren naar uh, Blondie. Uh, uh, op verzoek van Sandra van Nieuwland. U weet wel, de zangeres die uh, destijds uh, hoge ogen scoorde bij... Uh, de Voice of Holland. En daarna eigenlijk niet meer van onze Nederlandse podia is weggeweest. Uh, Blondie, Heart of Class, dat is een verzoeknummer van haar. En u begrijpt, we gaan dit nummer draaien. En in de tussentijd gaan wij Sandra bellen. En dan gaat Annie even met Sandra praten over dingen die ze graag kwijt wil. Hier is Heart of Class van Blondie. <middels> Heart of Glass van Blondie, wat een uh, nostalgie zeg. En niks voor niks, want we hebben Sandra van Nieuwland aan de lijn. Die in de huid hey. kruipt van Debbie Harry. Hallo Sandra, goedemorgen. Hallo. Wat leuk dat je even hallo. bij ons bent. Ja, ja ik Ja, ook. ja ik, ik, ik wou jou introduceren, maar ik denk dat is helemaal niet nodig joh. Als je, nou. googelt, als je gaat googlen, dan, dan word je gek joh. Wat, uh... ja, lang geleden, lang geleden hoor. Ja, ja, ja het begon voor, de, voor de luisteraars begon het in uh, 2012 geloof ik. Heb ik het goed? Ja, ja, ja. Ja, um, ja dat, het, dat ik bij het grote publiek... dat mensen in één keer wel wisten wie ik was. Nou, ja, dat begon dat, toen... Dat, inderdaad, dat, ja, dat was zo'n moment dat alle juryleden hun stoelen omdraaiden. <laughs> Sandra begon te zingen. Het was een heel mooi moment. Maar waar was je voor die tijd al bezig met, met zang eigenlijk? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ik, ik, ik zong al in... Uh, meestal in een, in een, in een kleine... Ja, een beetje een jazzcombo eigenlijk en ik schreef al wat liedjes en ik deed al wel van alles maar dan ja. meer in de provincie Groningen waar ik toen nog woonde. Ja. Nu woon ik al een tijdje in Haarlem. Ja. Um, dus ja, nee, ik was zeker al wel bezig. En maar, toen durfde uh, die stap te maken om voor al die bekende mensen in de in de, in de voice ja. op te gaan treden. Want dat lijkt me echt doodeng. Ja, dat snap ik eigenlijk ook niet meer. Zo. Nee. <lacht> nee. nee, nee, nee, ik had zo'n bui, maar goed. Maar het was het begin van heel veel. Want je hebt uh, een ongelooflijk succes gehad met je singles. En je hebt zelfs een Edison gekregen. Dus ja. je stond gelijk soms Sandra op de kaart. Dus, uh... Uh, ja, dat klopt. Ja, een ja, Edison is ook wel leuk. Want dan, uh, kijk, de voice is natuurlijk toch dat je covers zingt. Ook al mag, kun je ze een beetje eigen maken natuurlijk. Voor zover ja. dat uh, kon. Ja. Uh, maar de Edison was ook wel voor eigen werk. Dus dat vind ik ja, dat is inderdaad wel gaaf. Dat vond ik wel heel... Uh, ja, en dan ja. schrijf je tekst en muziek. Uh, ja, ja. Allebei. ik werk ook wel samen met mensen. Je doet natuurlijk niet alles alleen. Dus je, nee. uh, maar inderdaad, ja, teksten uh, zeker. En uh, ook de muziek. En dan meestal produceren met, ja. met iemand of met meer mensen. En, en, en dan, dan, dan komt de inspiratie zoeken. vanzelf? Of ga jij achter de piano zitten? Maak je echt uh, zo'n afspraak met jezelf? Ik sta hem acht uur op en ga aan de gang? Nou, ik geloof wel dat het ook gewoon... Een beetje saai, misschien maar gewoon een... Am Ambacht, ja, ja, ambacht. Is. Soms moet je ook gewoon gaan zitten, ja. bijvoorbeeld iedere ochtend op een vaste tijd iets doen. En dan ook als er niks komt, prima. Maar dat je in ieder geval iets doet. Ja. <laughs> Want als je gaat wachten op inspiratie, dat is ja, dat nee. wel eens. En, en tuurlijk is dat zomaar om echt ook iets af te maken. Ja, Mo ja En dan tikt de tijd door, dan wil je de een klank. deadline. Ja, ik snap het wel hoor. Hé, hey, maar nu, Blondie, vertel, hoe kom je daarbij? Ja. Vertel. Um, nou, eigenlijk komt dat nog uit die tijd dat, ik weet nog dat uh, mijn geluidsman van toen, die uh, zei, je uh, uh, zou een keer blondie moeten doen, dat past echt bij je stem en dat is... Uh... Ja. En, en dan steeds, het zou je, waarom doe je dat niet meer? Ja, toen was ik heel erg natuurlijk best wel druk met allemaal ook mijn eigen werk en allemaal andere dingen. En nu, nu was er ruimte om met diezelfde band weer, ja. of grotendeels diezelfde band, uh, uh, dat te gaan doen. En toen zei ja, misschien moeten we dat nu toch maar eens een keer oppakken. Gewoon hey, en doen jullie dan wel zelf je, je, uh, je eigen arrangement of speel je puur? <laughs> Nou, ja, nou, we, we gaan dus niet. Ik ga bijvoorbeeld niet... Ik dacht eerst nog zal ik mijn haar afknippen en <lacht> dan zal ik mijn haar blanderen. Maar echt het leek me serieus een ja. excuus om dat nou eens een keer te doen. Ja. Maar ja, mijn haar is nu best wel lang. dus misschien toch wel zonde. Um, dus ik dacht, we gaan niet met pruiken op. Of, of helemaal. Het wordt geen verklemmen. Nee, eigenlijk. nee, nee. nee. Uh, ik ga bijvoorbeeld wel als mezelf. En uh, de, de band ook. Maar we gaan wel de nummers wel spelen zoals... Uh, Oorspronkelijk bedoeld zijn. Dus um, we willen wel echt die, die energie pakken. Dat, dat is ook heel gaaf. En ik denk dus dat de uh... helft van de zaal mee gaat zingen met Denise, Denise en ja. The Tide is High ja. en weet ik veel allemaal. Ja, ze ja. He? Dus heeft zoveel bekende nummers. Ja. Ik zat in het begin niet eens zo door. Dan gaat natuurlijk blondie, maar als je dan uh, al die nummers echt bij langs gaat, dan denk je, nou, ik, ik ken ze allemaal. Ja, die ken je allemaal. <laughs> hey, en volgende week zondag ben je in het patronaat. Dat is een middagshow, ja. hè? Ja, ja is in de middag, klopt. Ja. Is er zijn nog kaarten voor? Uh, nog wel een paar, maar ik zag wel staan dat het echt de laatste kaarten zijn. Dat ja. uh, uh, is natuurlijk leuk, want ik kom ook uit Haarlem. Dus mijn kinderen komen ook kijken. Oh deer, dat vind je vaak het engste. Uh, uh, ja, dat vind ik echt. <laughs> ja, ik vind het wel leuk. Dat is je moeder weer eens. Uh, maar uh, ja, er zijn denk ik nog wel wat kaarten, maar dat is, uh, uh, ja, dat is nog staan. Ja, en dan moet je gewoon uh, even kijken op www.patronaat.nl. Kijken of er nog. Uh... Kaartjes zijn, maar kom je ook ja, of, nog ergens of, of, hier in de buurt? Uh, en anders op sandra van mijn naam, sandra van Nieuweland.com. Ja, in de buurt, nou ja, dit is wat ik zei: dit is zeg maar nog uh, staan, wat genaten, Echt een topzaal natuurlijk. Ja. Maar we gaan dus ook een klein toertje doen um, um, door de theaters. Ja. Uh, dus dan is het zittend. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat gaat, want het is natuurlijk wel blondie, dus eigenlijk wil je. Ja. <laughs> ik, maar we gaan het dus ook een paar theaters doen. Um, uh, ja, ik weet niet, jullie. Het gaat natuurlijk een beetje om wat in de buurt is. Ik denk dat Leiden een beetje. Ja, buurt... Leiden. Daar is één paar haltes verder als je bij je station Aardenhout in de trein stapt, toch? Ja, precies. Dus dat is. Ja. daar ben je zo. Ja. Nou, die is bijvoorbeeld op 30 november, zie ik nu staan. Ik ben even aan het spieken op mijn eigen website. Ja. <laughs> maar we gaan ook nog naar andere plaatsen, maar niet zo heel veel. We doen een paar showtjes. En, uh, maar je doet ook uh, dingen door elkaar, hè, geloof ik. Dus, dus uh, club tours. Je doet nu balondi, maar je speelt vanavond bijvoorbeeld. Is iets heel anders in Amsterdam. Oh ja, ja. Ik doe ook wel eens een... Dat een, een, uh, is mijn eigen muziek vooral. Dat dus mijn eigen liedjes. en dan ik, dat, is, ja, dat is inderdaad iets heel anders. Want dat is van een kleine bezetting. Dus met alleen een pianist en een gitarist. En dat... Ja, dat, dan is het wat intiemer. En dan vertel ik ook uh, wat verhalen bij de liedjes. En ja. dan uh, heb je ook best wel... Ja, dat is allemaal in iets kleinere setting. En... Um, ja. Dat is vanavond in Amsterdam, dat klopt. En ook nog een keer in Den Helder binnenkort. Ja, Het dat dat leuk. Leuk, want, want, ja, dat klopt. want je hebt een nieuw album uit, begreep ik. Nou, die zal Wonderland, uit, of in ieder geval, uh, daar pak je nummers van. Die je dus, uh... Ja, van alle albums. Ja. Nee, van, van uh, alle albums uh, van mijn hele repertoire eigenlijk. Dus dat zijn al vijf albums inmiddels. Ja. Dus ik pak van alles en dat is... Ja, niet altijd hetzelfde. Dat is een beetje waar we zin in hebben ook. Ja, je ja. spreekt gewoon met de gasten af van we gaan dit spelen. Ja. En dan, ja. Uh, dus een publiek kan eigenlijk gewoon vaker komen. Lijkt mij. Ja, dat, wat, ja, want het wat, gebeurt niet iedere dat, keer dat wat anders. Gebeurt dat gebeurt ook wel. Er zijn ook al mensen die soms denken, nou we gaan daar nog een keer naartoe. Ja, dat varieert. Dat is natuurlijk uh, ja. ook heel leuk, die kleine dingen. Ja. Dat, dus, uh, daar heb ik al zin in vandaag. Nou, in ieder geval, zondag volgende week. Duik je in de blondie sferen ja, ja, ja, ja. Vanavond ben je ja. gewoon Sandra. Nou ja, gewoon. Ja. Dat is niet ja. echt uh, gewoon. Dat kunnen mensen daar ook nog aan toe. Stel dat ze denken, ik heb niks te doen. Voor vanavond? Ja? Uh, ja, volgens mij zijn daar nog wel wat, wat kaartjes. Uh, dat is in de nieuwe KHL heet dat. Ja. Het niet, maar het is wel een leuke plek in Amsterdam. En uh, volgens mij kunnen daar nog wel wat mensen bij. Het is aan het ei geloof uh, ik, of niet? Ja, dat klopt. Ja, ja. het oude Lloyd Hotel. Uh, uh, de Ja, Oh, ben je er wel eens geweest? Nou, het oude Lloyd Hotel ken ik wel. Dat gebiedje is dus helemaal nieuw eigenlijk daar. Dat ja. we, maar ik ben daar nooit geweest. Ik had begrepen dat het een soort theaterrestaurant ook is. Of, uh, ja, volgens ja. mij kun je er ook eten. Ja, ik ben benieuwd. Dus altijd ook weer kijken waar we terechtkomen. Ja, verzinning. Nou, weet je, wij, wij sturen iedereen zondag naar het patronaat. Aan alles Leuk. naar Leiden. Kunnen mensen vanavond Leuk. nog op de trein springen... en dan gaan ze lekker naar het CS. Kunnen ze naar heen wandelen. Naar het HL uh, heet, heet het, geloof ik. Ja... Ja. En uh, erin, dan ga je ook wat nummers spelen van je album. Hoe heet dat? Wonderland, ja. hè? Ja, dat klopt. Wonderland. Ja. Ja. En, um, ik, hoorde dat, ik hoorde dat je nu iets ging draaien... Um, wat, um, ook van het album. Maar dan een nummer wat, wat, wat we niet gaan spelen vanavond. Oh. Dat geeft niet. <laughs> Wel verrassend, toch? Maar je hebt het zelf ja, geschreven. Ik vond het, ik vond het heel verrassend dat je het had gekozen. Uh, tenminste... Uh, uh, ja, ik heb het zeker zelf geschreven. Ja, toen ik... Uh toen ik op reis was op dat moment. Ik vond het leuk dat je dat nummer uh, ging kiezen. We hebben nog helemaal niet gezegd dat nummer. Maar, maar je was, was niet een honeymoon toen je op reis was. Net toevallig. <laughs> nou dat nummer heet Solo Honeymoon. Dus, dus dan kun je het zien als het met mezelf was. Ja, Ja ja ja. Dus het is toch nog een soort van uh, honeymoon. Ja. ja. Je moet het ergens vandaan halen. Ja, niet, uh, zeker die titels is. ook. Ja toch. <laughs> nou, Heel veel plezier uh, vanavond. En zeker ook volgende week. Sterkte met de al bekenden in de zaal. En uh, ja. als jij weer in de buurt bent hier... of uh, je hebt een nieuwtje, dan weet je ons te vinden. Hè? Of wij Hartstikke weten jou leuk. te vinden. Dus hou ah, ons ja, een beetje op de hoogte. Wij doen hier de ja, regio nieuwtjes en dingen in Haarlem. Dus hou ons alsjeblieft een beetje op de hoogte. Hartstikke leuk dat jullie dat doen. En bedankt. Ja, graag gedaan. Heel veel plezier vanavond. Volgende week zondag. En wij gaan naar Solo Honeymoon. Oké. Okay. Dank Sandra. Fijne dag. Doeg. Doeg. It's weird. Uh, <laughs> Dit was Sandra van Nieuwland met Solo Honeymoon. Uh, zojuist had Hanni een gesprek met Sandra... omdat ze binnenkort in Haarlem optreedt. En vanavond hoorde ik nog in Amsterdam. Mocht u geïnteresseerd zijn om naar een concert van haar te gaan... bezoek dan even haar website. Kan je gewoon uh, googelen. En dan, uh, hartstikke leuk. Ze, zingt, ze vertelde dat ze verschillende... Uh, Soorten concerten geeft in, uh, met verschillende uh, soorten muziek. Dus nooit hetzelfde. Um, we gaan even door met uh, het liedje van de Sidekick, denk ik. Ja. Uh -huh. Want dan gaan we straks naar Beb. Het wordt haar liedje van de Sidekick. Oh ja. En. Uh, ik ga hem eventjes voor je opzoeken. Ik had hem klaarstaan, maar waar is die nou gebleven? Waar is ze? Ah, hier is ze. Hier ah, heel is toepasselijk. Ze. Ja, inderdaad, inderdaad. Nou, we gaan luisteren naar het liedje van Beb. Eva Keserie, Autumn Leaves, speciaal aangevraagd door Bepp. The fall. But i miss you most of all my darling nummer, Beb. Prachtig. Ja. Dit is echt zo'n nummer. Als je je ogen dicht doet, dan denk je... Hé, hey, niet stoppen. Niet stoppen. <laughs> ja, ja. Zing nog even lekker door. Allem liefst natuurlijk een nummer... wat in honderden uitvoeringen de wereld in is gegaan. Met deze van Eva Kester... Die, die, die raakt heel erg de hele tekst van het nummer. En waarom heb ik Allem liefst gekozen? Nou, in de, in de eerste plaats. Omdat de herfst mijn favoriete seizoen is. Ik hou van de herfst van de zomer die is geweest... alle herinneringen die je hebt opgestapeld... van de vallende bladeren... de prachtige herfstkleuren... en uh, vroeger altijd al... het wordt herfst, we gaan nieuwe winterlaarzen kopen. Uh, maar ook... Um, omdat het inmiddels dit jaar... 23 jaar geleden is dat deze maand... een heel belangrijk persoon voor mij overleed... Um, Onvergetelijk Blijft altijd bij mij. En niet lang na haar overlijden. Nou eigenlijk een paar jaar daarna. Kreeg ik een uh, speeldoosje. Van een uh, leuke jonge vrouw uit Haarlem. Doreen. Die zelf speeldoosjes. En allerlei leuke attributen maakt. En toen ik daaraan ging draaien. Toen stond daar Autumn Leaves. Dus oh. zo'n ontzettend leuk en cadeau. Sowieso een bijzonder seizoen. De herfst met al onze herinneringen. Fijne herinneringen aan de zomer. En het vooruitzicht naar een hopelijk wat vrolijke winter. Nee, voor mij uh, het nummer wat bij mij past. Deze maand, Dank oktober. Schitterend. <laughs> Ja, en je had uh, nieuws met. Ja, ja, ik heb best belangrijk nieuws... want we zitten nog midden in de week van de toegankelijkheid. En daar hebben uh, het volledige college van onze gemeenteraad... is daarvoor op initiatief van Amanda Pellerin in een rolstoel gaan zitten... Uh, en heeft zich op alle mogelijke manieren verplaatst... in de toegankelijkheid in ons dorp voor mensen met een handicap. Mensen die zich met rolstoelen of blinde geleiderstok moeten, uh, moeten bewegen in ons dorp. En zo kwamen ze er bijvoorbeeld achter dat uh, het strand heel moeilijk bereikbaar is. De strandafgang van de haven van Zandvoort. Nou, daar kom je niet verder, want je stuit op een trap. Als je dan met je rolstoel naar beneden wil... Uh, ons college die was behoorlijk verbaasd en kwam erachter dat er heel wat te doen is. En heeft daarna, na die dag, na dat grote onderzoek, heel snel gehandeld. Want wat kunnen we met trots meedelen? Onze gemeente is als eerste, ja, en dat is werkelijk belangrijk... van alle kustgemeenten sowieso in Nederland... Um, uh, ...degene die aan de boulevard van Zandvoort een lift naar beneden gaat maken... ...om het strand toegankelijker te maken voor mensen met een beperking... ...of mensen met een slechte conditie. Maar toch ook wel weer naar boven, hopen. Uh, ja, hoor je. Ja. Nou ja, je gaat eerst maar eens beneden zitten drinken en zie dan maar. Ja. Zie maar verder. <laughs> Misschien kom je dan heel vlot boven. Maar in ieder geval, dat ja. is dus nu een concreet ding geworden... Um, Maaike Koper van de Partij van de Arbeid heeft al liftenbedrijven gebeld. Zo'n ding is heel makkelijk te plaatsen. Het liefst zouden ze er nog meer hebben, maar het begint met één. Nou, die zal waarschijnlijk dan bij de rotonde worden geplaatst. Bij wij al zitten brainstormen. En um, ja, dat is natuurlijk geweldig nieuws... dat Zandvoort als eerste gemeente in Nederland... een lift gaat plaatsen voor mensen met een beperking... om makkelijk op dat strand te komen. Dus, uh... ja, het haakt ook in, denk ik. Het is goed dat hier aandacht voor gevraagd is... door uh, uh, dat was Amanda Pellerin, Pellerin. Ja. en uh, ja. ja. Imka Drommel. Dat ja. is heel goed dat zij dat gedaan hebben. Want vorige week is besloten dat het uh, met ingang van heden verboden is om uh, particulier mensen naar beneden te brengen... om af te zetten op het strand. Oh. Kijk, vroeger mocht je nog wel eens als je zei... nou, ik wil graag met mijn oude moedertje... die wil nog een keer op het strand eten. Ja. Dan mocht je dat uh, he, iemand die, dus die, die, die die afgangen niet haalt... qua conditie of, of uh, ja, beperking... die, die je mocht auto. je met de ja. auto naar beneden brengen, afzetten... en dan ging je je auto parkeren. Dat is verboden geworden. Dat mag niet meer. Dus, de, dus er zal een alternatief moeten komen voor mensen. Want iedereen heeft het recht natuurlijk om naar het strand te gaan. Ja. Mm -hmm. En als je dan zoiets verbiedt, ja, dan kan het haast niet anders dan dat je daar een alternatief voor moet bedenken. Dus ik ben blij dat dat nu in werking is ja. gesteld. Hartelijk dank voor de dames die zich daarvoor hebben ingezet. Ah, en dan even nog van, de bijzonderheid. Want dan weet je dat er in heel Zuid-Europa maar één is die zo'n lift heet. En dat is een Albufera in Portugal. Dus wij Zandvoort, ja. Jongen, Jonge. ja. we gaan weer helemaal rechtop zitten. Ja, ja. Nou, hartstikke goed. Hartstikke goed. Moet je nagaan. Dat is uh, fantastisch. Ja. voorbij of ik ben zo blij, zo reuze blij, zo blij dat jij voor mij een ei bakt. Hey hey, hey hey, ken je nagaan? Hey hey, ken je nagaan? Hey hey, ken je nagaan? Hey hey, ken je nagaan? Als ik jou niet had door ik ben gehad. Hey Ik niet buiten jou, omdat ik van jou hou, zo van jou hou Ik blijf je trouw, als je nou even gauw een kabel jou bakt Toen ik in de hemel was, zo voelde ik me in mijn sas. Zo in mijn sas toen jij mijn picknick glas, mijn picknickdas, mijn picknickjas in die picknickplas tussen het picknickgras kwakte. Ja, een echt lekker nummertje uit de goede oude tijd. De ja. band Het met Keeën nagaan. Ik uh, kijk op de klok en ik zie dat het er alweer op zit. Ja. Weer een uur voorbij gevlogen. Uh, we gaan dus uh, straks door naar het derde uur. Dan beginnen we met de cultuuragenda van Honey. En uh, ik, we gaan eruit met het nummer Y van Mr. Martin. Mr. Martin was hier ah, een paar oh. weken geleden in de studio. Die heeft hier live gezongen. In het uh, programma uh, van Fred Heij. En um, ik vond hem zo goed. En zijn nieuwe nummer is zo goed. Maar die komt pas volgend jaar uit. Hij had hem hier wel even gezongen. Dus uh, dit nummer vond ik ook prachtig. Mr. Martin met Y. En wij zien elkaar straks terug. Of horen elkaar straks weer. Na de reclameboodschappen en het journaal. Mm. walking and she's talking trying to explain how the world's behaving well she thinks that it's insane then she turns around and turns on a frown to waste the time she